Ik trek met mijn band door het hele land en ik laat de recorder maar lopen. Ik speel de komiek op allerlei muziek. Mijn publiek hoeft geen platen te kopen. Ik deed veel in theaters op, van Nieuwe tot Muiden. En zet de zaal daar op zijn kop, met gekke bandgeluiden. geluiden.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 een aardig geluid wat u daar hoort dat is op een te hoge snelheid veranderen. Hè? maar als de band opnieuw gestart wordt dan zal ik u nog even vertellen wat er nu gaat gebeuren we wachten dus nu op het starten van de band ik zeg we wachten op het starten van de band en als de band nu gestart wordt dan kunnen we verder ja, als de band niet gestart wordt dan gaan we het verder ja, daar is hij.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 Ik trek met mijn band door het hele land en ik laat de record er maar lopen. Ik speel de komiek op allerlei muziek, mijn publiek hoeft geen platen te kopen. Stop, stop, niet die plaat, dat is de verkeerde plaat. Mijn publiek hoeft geen platen te kopen.